Onze verwachting. Voor dit morgenuur is in de namen des Hieren, Hieren, die de hemel en de aarde uit niets heeft voortgebracht. Een God die trouw en eeuwig leeft, en nooit zal laten varen. We werken Uw handen. Amen, geliefde. Genade, vrede en barmhartigheid Word U bij de avond geschonken en bij de verdere voortgang rijkelijk vermenigvuldig. Van God den Vader. Allergenaten, en van Jezus Christus, de Niered, in de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen, geliefde. Laten we nu trachten voor en met elkander het Heilige Aangezicht des Heeren te zoeken, in een gemeenschappelijk gewet. Heren des hemels en der aardig. het even levend wezen. In de hemel. Dat het dan niet kwaad zijn, u heilig en vlekkeloos. Rijne ogen, heere, wanneer niet de stof. En als zich opmaakt om tot u te naderen. En o oh God, mochten we dan eens een indruk ontvangen wie we werkelijk zijn geworden. In onze diepe in Adam, wat we denken te zijn en te wezen. En wie we zijn en wat we zijn. In onze grondslag verdoemelijk voor uw o oh en er zijn er geen uitgangen naar u toe. Nee, dan zijn we rijk en verrijkt met onszelf. En er hebben we geen ding scheprek, Niet weten dat we zijn arm, blind, naakt en ellendig. Eer op aard als erfenis van die vreselijke diepe vallen adem Er o god nu reizen me maar voor te nemen en nu kunnen we wel eens zingen ons leven liefelijk hoe van heil genot alweer de leger op dat is een die weet wat het is om ervan verstoken te zijn <coughs> En ach, heren, dat leert nu de natuur niet. Maar het is alleen door de ontdekkende werkingen van uw lieve geest. En dat is zo noodzakelijk voor een iegelijk onze. O, grote ontfermer, Wordt in ons reden uit u zelf nemen, Dat er toch geen grond te reden in ons is. Maar o, God, zie op ons. Heer gunst van boven En wees ons nog genade vieren Na de grootheid u erbarmhartig eet Wanneer erbar u dit morgen uurt tot uw nadering En dan met het deeltje uw vererven Tot de troon der genade tot wien Ja tot wien zullen wij heen gaan o hij hebt alleen de woorden des eeuwige levens. En je woord het ons toch geleerd en onderwezen. Die mij vindt, die vindt het leven. Hij trekt hem wel gevallen van de nieren. Maar al die malaten, die hebben de dood lief. En dan brengt de mens weer terug in zijn grondslag. O God dat we dan eens er iets van ervaren moeten Ja door die ontdekkende onbling Onbelotende, ontgrondende genade Ja wat noodzakelijk is om wel getroost te leven En eenmaal zalig te mogen sterven Dat zou uw heren kervies namen Ja die heeft de dichter van gezongen Gij zijt, mijn Heere, schuilplaats in gevaar. O God, die zal die schuilplaats in ons leven. Zal ons een keertje aan onze blinde zielsogen ontdekt moeten worden. Ja, daar zullen we naartoe geleid moeten worden. Want, O God, van nature zullen we het nooit vinden. Want er is niemand die naar u zoekt. En er is niemand die naar u vraagt. Maar nu dat eeuwige wonder. Uit die eeuwige gedachte, Nu gaat gij zelf naar een volk vragen. En gaat uw handen uitstrekken naar de wederstreven volk. O God mochten wij dan het voorwerp. En het onderwerp eens worden. Van die zalige zijde bediening. Niets van de mens, maar alleen van u. Ach, heren, dan worden we voor u, worden we handelbaar. En worden we voor u ook degene die willen bukken en buigen. Maar anders staan we met alles wat in ons op tegen u ophou, oh, heren. Maar wie heeft u zijn nek verhard en vrede van? O, oh. oh, God, mochten we dat dan niet leren. Bij de naan en bij de verdere voortgang des levens. Dat zalige in het bukken. Ja, in dat onder u weg zinken. Ach, Heer is zo noodzakelijk voor een ijgelig onze. Ja, jongen en oud, want hoeveelig. Van onze reis en natuurgenoten. Zijn deze week weer weggevaard. Door de koude hand is dood. Maar wij mogen wel nog zijn in het de wel aangename tijd. Nog in het heden der genade. Schijnt er nog eens een indruk van uw Want we leven maar als rechthebbenden. En we zijn rechteloos. O God dat we dat eens mogen leren. Gedenk toe in ons minuw die het over eeuwigheid en liefde. De heere wil gij ze goed en aanwijzen. Ja, mag hij ze nooit leiden op de weg des levens. En komen te ondersteunen. En komen te vertroosten. Want de dagen der duisternis zijn zo veel. We leven nu al God in tijden. Dat er geen duisternis meer is. Maar uw volk moet er toch in leven. Dat de dagen der duisternis zo vele zijn. En dat ze altijd maar geplaagd en achter een volk worden. En dat ze dat het inwonend verder. O God, als het uit moet roepen. Twist met mijn twisters. Hemelheer, al die volk vermer. Laat u zelf niet onbetuigd in uw leven, maar mag ook nog gedenken in ons midden, die op uw zegen open en wachten. De oude vandaag, in het klimmen er jaren, de vaders, de moeders, maar ook de jeugd onze gemeente. We hebben allemaal een kostelijke ziel. Voor een nimmer de eeuwigheid. O God, komt er eens aan te pas. Bent het dus op ons hart. He. Open our blinde ziels wat Want we zullen toch aan deze zijde van het graf moeten leren dat we zonder u u niet kunnen ontmoeten. O God, bent het dus op ons leven. Dat we zullen moeten vluchten naar die vrijstad. Maar dan zullen we toch eerst een doodslager moeten worden. O God, ontdek zo dan aan de wonderen van uw wet. En gedenk in het bijzonder onze jonge mensen in deze ontzaglijke moeilijke tijden. Wees goed en aan mij. Gedenk ook degene die verpleegd worden. In de ziekenhuizen, die oude moeder, die daar eens geruime tijd verpleegd wordt. Maar ik heb alles nog wel willen maken. O God, wil ga je haar eens bezoeken met uw heil. Wil nog eens tot haar eens zielen spreken, ik ben uw Oh O God, daar zou ze toch zo naar uitzien. Want ze we kunnen wel overtuigd zijn van de waarheid. Maar we zullen eens een keertje verloren moeten gaan door de waarheid. Wil je dat nog eens schenken? Gedenkt die jonge vrouw. Die ook opgenomen is in het ziekenhuis. Ach, Geer, zoveel vragen. Zoveel beroeringen. Maar wil hij het nog eens wel maken met u zelf? En mogen het dan nog eens ervaren in haar jonge leven. Mijn oog zal op u zijn. O God, wat zou dat groot zijn. Wil alles nog wel maken door genade. Dat ze ook mogen leren dat ze recht hebben. En geen aanspraak, heren. Maar wil hij nog reden uit u zelf. En ook dat kind dat is opgenomen. Heren, wil gij het goed en nabij zijn. Wil gij nog dragen en verdreven. En wil gij zo alles wel maken met u? zilving. Ook wil dat kind dat thuis mocht komen. Ach, heren wil gij er zelf uw zegen nog eens aan verbinden. En die ouders nog zijn een dankbaar hart schenken. O God, er is zoveel. Dat aan een ziek in is gebonden. Maar tot heden toe heb genoemd niemand onze. Door de koude hand is doods weggenomen. O God dat we dan met al onze nodig Van onze gemeente, van de school. Met hun onderwijzers. En alles wat er naar hoopt en wacht heren. Een plaats aan uw zijde mocht ontvangen. Gedenk ons, broeder. Ere wil hij hen ook sterken en schragen en ondersteunen als met van eeuwige armen. En dat de uitgangen van deze dag mochten juichen tot uw heer en tot de vereerde van uw goddelijke deugd. We smeken het van u in de vergiffenis van onze zonden en schulden. Om Christus wil ik. Amen. Zetten we onze oefening voort. Door mij de te uit de 32e persoon. Amen. <tied> De psalm die we daarop gezongen hebben, dat is een Psalm van David. Dat is de Psalm der rechtvaardigmaking. En nu lag het tussen David en God. Het lag niet goed. David die had wat verzwegen voor de Here. En u was de gemeenschap met God verbroken en als nu Gods kind geen gemeenschap met Heer heeft dan gaat zijn ziel die gaat verdrogen en zijn beenderen verouderen want dan is er geen vlakveld tussen God en zijn ziel en dan kan het niet en dan moet hij zo dikwijls zijn ziel in eenzaamheid voor God uitstorten. Maar er is geen overname. De verberg verbergt zijn aangezicht. En dat doet hij om zijn kind te kasteiden. Om zijn kind weder te brengen. In een oprechte totale volkomen overgave van zijn ziel. Psalm 32, Psalm van Maag, Marsiel, de rechtvaardigmaking. En wat zegt David dan? Bekend aan u, o heer oprecht, mijn zo. Kijk, toen viel David voor God vlot op aarde. Ja, toen heeft David zijn ziel uitgewezen. Verborgen geen kwaad dat in mij werd gevonden en dan zou God maar recht en dan wil gaan handelen en dan was het voor David afgelopen maar dat kon niet waarom want dan had u die eeuwige verbond stroom uit die nooit begonnen eeuwigheid daar lag de kerk op. Aan het vader de God En daar lag David. Zo God was zijn kind kwijt. En David was God kwijt. Begrijp je er wat van? God was David kwijt. En David was God kwijt. Wat een gang hè? Bekend aan uw heer. Oprecht bijzonder maar nu kan er een tijd komen in het leven van Gods kinderen. Dat ze daar ook niet kunnen komen. Nee. Want in de schuld komen. Dat is geen werk van ons hoor. Ja dat leert de godsdienst wel. Maar dat leert Gods zijn volk niet. Want toen moest het voor David omkomen worden. En Toch. En toch hoor ik David weer zingen. Gij omringt me daar gemeen. Een ruimtesteld met blij gezang. Dat mijn verlossing meldt. Maar wat lag daar dan tussen gemeente? Daar lag een schuilplaats tussen. Gij zijt mijn heer. Een schuilplaats in gevaren. Zo hij kon nooit gaan juichen. Doordat hij door die schouwplaats. En dat is Christus. Zo nu kon hij wel weer terugkomen bij God. In de verzoenende, bedekkende en gerechtigheid. Van die gezegende schouwplaats. Rechtvaardig volk. Verheft uw blijde klokje. Dat is diezelfde dag. Maar nu kan hij zeggen: Rechtvaardig volk, waarom? Omdat ze recht ontvangen hebben uit wie? Uit een ander. Niet uit zichzelf. Want dan zijn ze dood en doenwaardig, Maar uit een ander. Uit Christus. Gij zijt mijn heer. Een schuilplaats. In gevaar. Wanneer? Wanneer de ziel de schuld weer overneemt. Ja dan is het niet mijn buurman meer. En dan zijn het meest mijn vrouw niet meer. En zijn het mijn kinderen niet meer. Maar dan heb ik het gedaan. Dan heb ik het gedaan. Toen ik zweeg. Toen werd mijn beendere vrouw. In mijn brullen de ganze dag. Want de hand gods was zwaar op mij. Maar nu die schouder. Omring, daar ge mij ruimte stelt. Met blij gezang wat. Dat mijn verlossing. Zo daar was die eind. En dan moeten we nooit vergeten gemeente. Dat die gangen zo voor Roemeneer. Die zijn aan zijn volk gebleken. Die, gangen, die zijn naar zijn volk gebleven. En nu zit een mens. Die zit vol. Met ellende. Met verdriet. Met zonde. En narigheid. Alles. De uitnemendste van dit leven. Dat is een vols gevolg. Dat is een vrucht gevolg. Zonder God op aarde. Af en heen reizende. Naar een eeuwige beslissing. Oh, mijn meter En hopen we nu vanmorgen met de hulp van Gods is bij stil te staan. Bij zo'n schuilplaats. Bij de vrijstand. Het centrale gedachte. Van de heel oud-testamentische bediening. Dat centrale. Dat alles overklimmende. Die vrijsteen. Voor de doodslag, Het type van die gezegende Christus. Die vrijsteen. Ik zal je eens wat vertellen gemeente. Er was eens een leraar en er zullen er in ons midden wel zijn die dat weten. Maar onze kinderen weten dat zeker niet. Er was eens een leraar en die droomde. Hij droomde. En in zijn droom zag die leraar een grote kermis. En bij de ingang van de kermis... Waar je betalen moet om in te komen natuurlijk. Daar waren de mensen aan het spelen. Aan het zingen, aan het dansen. En aan het juichen. Dat was alleszins. Verlustiging voor de mens. En daar lag de duivel. Die lag bij de poort. Heel rustig te slapen. Dat kon hij wel doen hoor. Hij ging heel rustig slapen. De duivel. Bij die poort ging die rustig weg slapen, want er was er niet eentje die hem zou ontglippen. Maar die man werd vervoerd in zijn droom en toen zag hij een godsdienstige gezelschap. Daar zaten godsdienstige mensen die zaten de godsdienst te bespreken. En daar liep de duivel ook. En weet je wat hij daar deed gemeente? Daar ging hij allemaal tekst uitdelen. Teksten en persoonversie. En deel ze maar uit hoor. Hier. Wil je er ook in hebben? Neem er ook maar een. Persoonversies en tekst, En maar uitdelen. En die mensen waren zelf vergenoegd met hunzelfde. En hij speelde de rol van de vrome broeder. Maar, die man werd in zijn droom verder geleid. En daar zag die een man, worstelende op aarde. Dat was iemand die door de geest gods overtuigd was. En nu worstelende met leven en dood om zijn ziel te redden. Van de onherroepelijke dood, van dood en graf. ...en verdoemenis... ...daar lag die ziel op het strijdperk... ...des levens... ...en toen... ...toen was de duivel... ...als een briesende leeuw... ...want die ging die verliezen... ...en die was van zijn... ...en waarom kon die nu die man... ...die daar zo machteloos op aarde lag... ...waarom kon die nu die ziel... niet wegslepen... Naar zijn hol. Naar de eeuwige verdoemenis. Weet je waarom? Die ziel lag vast. Vast? Ja die ziel lag vast. Waar lag die ziel dan aan vast? Aan het vader de gods. Van eeuwigheid. Gestrengeld. In die eeuwige zondag. En daar moest de duivel op blijven. Want die kon je niet meer wegslepen. En nu gaan we naar de vrijste. En als je tekst kun je vinden in dit morgenuur. Dan nou kom ik nog wel eens terug op die, op die droom van die dominee. En in het morgen dan kunnen we beginnen in het kapiteltje. In het 35ste kapitel van het 13e vers. En deze steden die gij geven zult. Zullen zes vrijsteden voor u zijn. Drie deze steden zult gij geven. Op deze zijde der Jordaan. En drie deze steden zult gij geven. In den landen Kanaan. Vrijsteden zullen het zijn. En diezelfde zes steden zullen de kinderen Israëls en de vreemdeling en de, de bijwonden in het midden van hen tot een toevlucht zijn op dat daarheen gevliet die een zielen onverzins slaat tot zover dan zetten we boven. De Vrijstad als het type van Christus. Ten eerste de vlucht naar de Vrijstad. De vlucht naar de Vrijstad. Ten tweede het recht gesproken in de poort van de Vrijstad. En ten derde. Het wachten op de dood des hoge priesters in de vrijstad. Zo dan zien we eerst de vlucht naar de vrijstad. Zo In het oude testament hadden we zes steden. Dat waren vrijsteden zes, de zevende is Christus, de volmaakte, ja de een enige vrijstad, de enige. Zo zes, wat wil dat zeggen? Dat was een heenwijzing naar de volle bediening. Zo de zes vrijsteden die wezen heen naar die een enige. Jezus Christus. De vrijstof. Voor een doodschuldige zondaar. Zo zes vrijsteden. Dan geeft God in Jozua de namen. En de namen van aan deze zijde... Kedes, Sichem en Hebron. Aan het overzijde der Jordaan, Bezer, Golan en Ram. 42 Levite steden. Dat heeft ook waarde. Daar komen we straks op. We hebben 42. Levite steden. En zes vrijsteden. Dat is acht en veertig. Acht en veertig steden. Dat kunnen we hier precies lezen. En wat zegt in onze tekst? Ehm, daar heb je nu weer het stuk van vrije genade. Want die vrijsteden. Die werden niet door deze lieten gezet. Maar die werden door God gegeven. Houd dat nu eens vast, gemeente. Dat was een eeuwige godsgedachte. Om zijn doodschuldig volk in die vrijstad te brengen. Zo, dat is een eenzijdig godswerk. Die vrijsteden, die werden van God geschonken. Ter behoud van een doodgevallen adamskind. Mond, zegt hij. Het is niet alleen voor de Israëlieten. Nee het is ook voor de bijwoner. En de vreemdeling. Kijk dat is vrije genade. Die mochten allemaal van die vrijstad gebruik maken. Maar. Nu woonden ze allemaal op die vrijstad. Die zes steden. Die lagen op een hoge berg. Zo de weg naar de vrijstad. Dat was een gebaande weg. Houd dat vast hoor. Want Israël kwam uit Egypte. Uit het land der vlakte. Uit het vlakke der Egypte. Daar komen we allemaal vandaan. Daar komen wij vandaan. Egyptenaren. Op het vlakke des lands. Niets aan de hand mensen. Al doorrijden Over het vlakke wegen. Naar nou, de eeuwige nacht. Maar Israël. Dat waren heuvelen en dalen. Het opgaan van de kerk. En het ondergaan van de kerk. En rechterweg. Door de heuvelen. En door de dalen. Waarin op huis. Was. Recht op huis. Maar dan kunnen we zo lezen. Als we dan Gods woord heel nauwkeurig lezen dan zien we dat die zes vrijsteden die lagen verdeeld allemaal op stukken dat de Gileadieten en de Menas en allemaal die konden zekere afstand die stad bereiken zo die vrijstad lag in ieders bereik maar ze wisten allemaal dat die vrijsteden er waren. Dat wisten ze allemaal. En toch maakte er niemand gebruik van wat voor. Als ik s'morgens naar mijn werk ging en er gebeurde niets, dan zou ik die stadtafel op die berg liggen. Maar die stad die zei mijn echt niets hoor. Nee. Ik was misschien wel eens blij dat die stad er was. Maar ik had hem echt niet nodig. Want ik had nooit iemand doodgeslagen. Zo dan zien we dan dat de mens in rust en vrede verkerende de vrijstad niet nodig heeft. Nee, hij weet wel van die vrijsteden af. Hij heeft misschien wel eens een ongelukkige doodslager zien vluchten. Maar daar blijft het bij, want hij is geen doodslager... Zo, hij is geen wetsovertreder. Hij leeft heel rustig en in ingetogen en een aanprijzenswaardig leven. Hij kan zijn wie die zijn en blijven wie hij is. En hij reist heel rustig voort, ziende de vrijstad, wetende de weg tot de vrijstad, maar niet bewandelende omdat er is geen plaats voor. Hoor je wat ik zeg gemeente? Daar is geen plaats voor. Wat dacht je nu? Dat er zomaar plaats is. Dan ben je goed uit huis. Zo ik heb mijn verstand heb ik bekeken. Ik heb gezegd ja. Ik heb daar. Mijn wegen nagegaan. Zeg toch de dichter. Mijn voet gericht. Naar uw getuigenis. En mij gehaast. Die wegen in te slaan. Waarin mijn ziel Zich nimmer kan vergissen. Het lijkt wel reemoe Maar het is toch niet waar dat is de psalm uit de heilig maken. Maar van nature kunnen we het hier lezen. De vluchtende. Maar. Maar. Nu komt er een ogenblik. In het zo rustige leven. In het zo rustige gezin. Hebben we wel eens een schok gehad mensen. Dat daar de vaders morgens weggingen. En dat hij bij ongeluk iemand doodsloeg. In één ogenblik. De rust weg. Alles weg. En daar stond die man. Wat, met zijn handen aan zijn hoofd. Gemeente. Waar moet het heen? Waar moet het heen? Want ik ben een doodslager. En er komt de bloekwreker. Dat is de nabestaande. Die mag die man doodslaan. Onherroepelijk. Zonder rechtsproces. Zou die bloedspreker van de verslagenen, die komt direct op de doodslager. En daar staat die man. En waar nu heen? Dan krijgt die vrijstad waar. En hoe gaat die man nu op die weg wandelen? Wandelen, daar gaat hij vlug. Waarom? Omdat zit iemand achter hem. Met het zwaar om zijn leven te beroven. Zo, wij gaan hier naar huis toe en die zegt, hey luister eens even, ik heb er vanmorgen eentje doodgeslagen. Ja, het was wel per ongeluk natuurlijk. Maar eh, ga je mee allemaal, dan gaan we naar de Vrijstad. Kom, we gaan allemaal naar de Vrijstad. Nee mensen, zo gaat het niet. Nee, want waar vlucht die man voor, voor zijn leven? Kijk als God een mens. In de daadwerkelijke wedergeboorte. Dat God zijn ogen opent. Dat hij ziet. Wie die is in zijn in Adam geworden is. Ja dat dat schuldregister open gaat. En dan ziet hij dat hij zonder God op aarde staat. En dan die bloedvrij kracht erachter. Ja die wet. Die wet. Ja die heilige wet. Je hoort die. Van het werk. Of waar hoort hij die wet. Betaal. Betaal. Hij kan niet betalen. En dan ziet hij dat die wet, die is op zijn leven. Ik kan hem ieder ogenblik neervelen. En daar staat die ziel, ja daar staan ze mensen. Met grote praatjes op hun gezelschappen. Nee, echt niet hoor. Nee, echt niet. Gooit dat allemaal maar overboord. Want je hebt een kostelijke ziel voor de eeuwigheid gemeente. En we hebben hier er niet voor over. Wat doet dat mens? Die staat met zijn handen aan zijn hoofd. Oh God, waarheen, waarheen? Want God kent niet. Zo, die komen zijn godsgemis op aarde. Door de zonde totaal vernieuwd. En wat doet die man die gaat vluchten? Maar waarheen? Hij weet het zelf niet. Hij weet het zelf niet. Hij heeft wel eens wat van Christus gehoord. Hey. Hij kent Christus. En toch vroeg. Hij vroeg die wereld wat zijn bij je. Wie zag die man? Hij zei, wat is de man dat je zo benauwd bent? En hij zei, ja, hij zegt die stad verderft die verbrandt. Die stad verbrandt En ik heb het in mijn vrouw gezegd. Maar mijn vrouw die gelooft het niet. Die wil niet mee. Hij zegt. Wat moet je nou? Twee dingen zegt hij. Het ene. Dat wil ik niet. En het andere. Dat kan ik niet. Sterven wil ik niet. En God ontmoeten kan ik niet. En de stad in brand. Gemeente. ouder oh, gaat die ziel. Ken vanwege al mijn zonden. Die mij die u schonden, vol van kommer en verdriet. Kijk, er wordt de zielige plaats op de weg van de ontdekking. En dan gaat God is ziel. En wat krijgt hij daarmee te doen? Met zijn eigen bestaan, met de wet en met de duivel. Daarom zei ik in de stad die droom. Want dan zegt de duivel tegen hem, geef het maar op. Je komt toch nooit in die vrijstad. Je zal nog sterven voordat je er bent. En daar zit hem alweer op. En mijn eigen. Oh, mijn ziel en lichaam. eigen Naar uw door Het oremat van, van de rood. De weg. Alles verlaten. heen, Waarin. Naar de prijs. Maar. Nu kunnen de tijden zijn. Dat diegene die op die weg wandelt. Of vluchtende is. De stem des bloedvrekers niet hoor, Dat hij die stem niet hoort. En dan gaat hij het op een akkoordje gooien. Dan dacht je nou ja. Als het nou. Een beetje onderhandelen. Met de bloedvreker dat kan niet. Want die onderhandelen. Maar als ik dan mijn eigen wat opbouwt en hij gaat op gerust held, op een belofte op een traintje op een gezelschappie op een en ander en gezegd ik kom al goed met je en u hoort je vreken niet dan gaat hij maar steeds langzamer lopen waarom? dat is onze aard geleden. dat is een mens zodra het gevaar weg is is ook dus drang weg en wat gebeurt er dan? Dan moeten ze met al tranen. Met al beloftes. Ja dat is Gods kerk hoor. Denk ik. Rond. Met al tranen. De beloftes eruit gangen. Moeten ze komen op dat punt. Dan ze het uit moeten roepen. Verloren. Want die bloedvreken. En nu kunnen ze het niet halen. En nu die 42 steden. kijk, er hebben nu het eeuwige godswonder. Uit die eenzijdige bediening. Want daar gaat nu die bloedvreken. Achter die stervende ziel aan. Want hij heeft de wet overtreden. En waar komt hij dan? Dan komt hij te voorsteden der Levite. Is hij er dan? Nee dan is hij er helemaal nog niet. Maar dan ziet hij de vrijstad. Maar dan is hij nog niet in de vrijstad. Maar dan komt hij bij zijn bondgenoten. Want dat betekent Levite. Zo, nu wordt de kerk geleid naar de levietensteden. En dan zie je ze in de vrijstelling. En wat geeft dat de zondaar? Dan geeft de zondaar moe. Dan ziet hij in het Gods woord de weg naar Christus. Want dat ontsluit God. Uit de eenzijdige zondaarsliefde. Uit de dienende liefde gaat die Christus aan de ziel ontsluiten. Maar is hij er dan? Nee, helemaal niet. Maar hij is bij de Levite, bij de wond genoten. Zo, wat wordt hij dan? Dan wordt hij door de Levite gevoed. Hij wordt door de Levite gewassen en gezalfd. Hoe komt dat? Dat waren de hoge priesterlijke bediening. Zo, wat wordt hij Dan wordt hij uit Christus bediend. Uit het hoge priesterlijk werk. En kan die man daarin rusten rust helemaal niet. Hij moet verder. De levitesteen. En dan gaat de ziel op de weg naar die vrijstad. Waar is het nog? Niet? En hoe meer dat hij nu op die vrijstad aankomt, hoe benauwder dat het wordt. Waarom? Dan kan hij toch zo binnenvluchten. Nee mensen, dan mag hij alleen maar in de grond van recht. Dan moet hij in de poort komen. En in de poort wordt het recht gesproken. Ja er zijn er wat die over de muur klimmen. Maar ze zullen toch omkomen. Zo hij moest, waar moest hij komen bij het recht. Maar als hij bij de levite stond en hij zijn hoofd over de dorpel, al. Moest de broedwreken en toch loslaten. Wat krijgt dan de ziel? Dan krijgt de ziel een ogenblik rust in de belofte. Ik zal u niet begeven nog verlaten. Ik. Ik heb u met beide handpalmen gegrabeerd, gij verdrukt, ja daarom wederboord wordt gedreven. ouder er u, en dat zijn de gangen van de wedergeboorte, daarom riep de dichter het uit de baarmoeder des dagens, het begin zal de dauw over jeugd zijn, en daar ligt en dan moet hij naar het recht. Zo nu mag hij die vrijstad niet in. Nee. Nu heeft hij de poorten van de vrijstad bereikt. Hij is uit de handen van de bloedvreker. Maar die staat te wachten bij de door. Die staat bij de poorten te wachten. En als die niet op grond van recht in de vrijstad mag. Zal de bloedvreker hem daar op slag doden. Zo, wat wordt dan de mens die wordt door de wet verdoemd? Als de zaak niet recht legt. En wat moet hij dan recht leggen? Dat die zondaar met bezet getroffen en verslagen. Het berouw over de zonde. Niet over de schade. Nee, echt niet. Maar over de schande. Ik heb tegen u alweer. Zwaar en menigmaal misdreef. Ik heb tegen u zwaar en menigmaal misdreven. En nu kun je het hier verder lezen. Eerst, toen hij mijn vrede thuis leefde, had hij de vrijstad niet nodig. En nu, nu kan hij niet meer zonder die vrijstap. En nu staat hij buiten de vrijstap. Nu staat hij er buiten. Toen hij hem niet nodig had, toen hoefde hij er niet heen. En nu heeft hij hem nodig, nu mag hij er niet in. Nu mag hij er niet heen. Dat brengen we bij ons tweede prijs. En dat zegt dan, het recht gesproken in de poort van die vrijstap. Zo, we krijgen hier vier zaken te zien. Het is voor de poort, het is in de poort, het is door de poort en het is achter de poort. Zo, je bent er zo maar niet in, hoor? Mijn nee, echt niet. Dat godsdienstelijke praatje, daar heb je niks aan, hoor. Want dan kan je niet voor de rechter komen. Wat gaat er nu gebeuren? Nu wordt die man gedaagd. Voor de rechtbank. En dat waren de oudsten van de stad. Die zaten in de poort. Omdat niemand. Die verontreinigde. Mocht door de poort. Kwam die doodslager. Die kwam voor het recht. En de bloedvreker stond te wachten. Die stond te wachten. En dan moest hij het gaan vertellen hoor. Bekend dan u, o Heer, oprecht bezond. Kijk, lacht lag die zijn zaak bloot. En waar kwam die dan? Dan komt de ziel in het paradijs terecht. Ja, nergens anders hoor. In zijn grondslag. Zodat die man nou oprecht in zijn grondslag omholsde. En wat was dan het antwoord voor die man? Verloren, verloren, verloren. En daar staat de bloedvrij. Die man kan zijn onschuld niet bewijzen. Want hij heeft het niet. Maar zijn onschuld moet door het recht bewezen. worden. En dat kon niet. Zo hier komt de borggerechtigheid van Christus. Nu mocht hij de vrijstad in op grond van recht. ...kreeg hij een plaatsje in de vrijstad... ...maar de bloedvreker bleef bij de poort staan. Zo nu is die zondaar ...die is na dat hij beleidenis gedaan heeft... ...en door de oudste gehoord was... ...mocht hij op grond van recht... ...de vrijstop binnen... ...niet van barmhartigheid... ...want die kende het niet. Maar die bloedvreker die blijft staan daar, ...want hij mocht er wel in... Maar hij mocht er niet uit. Houd dat beeld nu eens goed vast. Hij staat hier heel duidelijk. Hij mocht er wel in. Maar hij mocht er niet uit. Dat is ook wel. Zo, hoe stond nu die man in de vrijstad? Hoe moest nu die man in die vrijstad wel onderhouden worden? Die werd onderhouden door de Levite. En de priesters. Waar wordt dan de ziel uit bediend? Uit het hoge priesterlijk werk van Christus. En dat is zaligmakend. Zo, nu hij, mocht hij mee eten. Hij werd door de hoge priester. Hij had hij hem wel eens mogen zien. Hij heeft de hoge priester wel eens mogen ontmoeten. Maar hij mocht de stad niet uit. Zo, hij mag niet terug naar zijn vrouw en kinderen. Nee. Hij mag ook niet terug naar Jeruzalem. Naar de bloedvloeiende altaren, daar is hij ook van verstoken. Maar hij mag wel blijven leven. Kijk, hier heb je de gang in het toevallend recht. Het toevallend recht, de Godse volk, heeft in de ontsluiting van de borg. Dan zijn ze met al de uitgangen, der beloftes, der tranen, der werkzaamheden, met alles in de dood gekomen alles zo dan wordt het een verloren mens die recht heeft op de bodem van de hel daar moet hij naartoe en dan gaat hij een ogenblik gaat hij aanvaarden dan gaat hij een ogenblik zijn arm omleggen Dan wordt hij mee eens zegt hij oh god zo is het ben door uw wet te schenden vol van kommel en verdriet maar gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig. Uw oordeel rust op de allerbeste wet. De allerbeste. Ja, die goddelijke wet. Daar rust dat oordeel. En daar is het niet mee eens. En dan een recht. Waarin? In die vrijstelling. In Jezus Christus, de rechtsaanbrenger. Maar ook de rechts. Volbrenger en de rechtshandhaver. Roupa het verhaal over te hebben. De wet. En nu mag die zon daar binnen, maar hij mag er niet uit. Zo. nee heeft die zon, daar krijgt dan toch een beperkte vrijheid. Ja, meer niet. En wat staat er dan? Dan mag hij niet buiten de poort komen Eerst heeft hij doodbevende gestaan in de poort. Doodbevende hoor, want dat gaat echt niet onder het lezen van de krant hoor, denk er ook. Want dan moet de ziel verloren gaan, in toevallend recht. En er zijn heel wat van Gods kinderen tegenwoordig, als je ze zo hoort, die zijn er niet geweest of die springen er overheen. Die springen zo naar de rechtvaardigmaking. Maar zo zal het niet wezen hoor. Nee, zo zal het niet wezen. Denk daar goed om gemeente. Dat je je niet bedriegt voor de eeuwigheid. Er komt maar toevallig recht. In ontsluiting van de borg. En dan mag de ziel op grond voor recht. Mag die leven. Maar hij is niet bevrijd. Denk er toch eens om gemeente. Want tegenwoordig lopen ze met een de borg. En dan reizen ze stad en land af. En als dan bij een oud kind van God komen. Dan proberen ze die ook nog te overvleugelen. Met de zogenaamde praatjes. Maar het zal geen waarde hebben in de eeuwigheid. Denk er goed om gemeente. Het toevallend recht. In ontsluiting van de borg. Dat is het recht in Christus. Op grond van recht. Rechteloos. Dat krijgt hij uitzien. Ja. En dan in die stadgemeente. Daar mag hij ook die hoge wel eens zien. We zien hem al wandelen. Maar. Nu mocht hij er niet uit. Wat moest u nu wachten? Op zijn dood. Ja, dat is ook wat. Gevoed door de hoge priester. Onderhouden door de hoge priester. Gezien door de hoge priester. En gezorgd door de hoge priester. En toch op zijn dood wachten. Ja mensen, waarom? Dan komt ons bestaan openbaar. Ja, die gangen zo voor Roeman heer. Die zijn aan zijn volk gebleken. Dan moeten we verder. Dan krijgen we een andere puntje. En wat zegt hij dan? Wachtende op de dood van de hoge priester. En daar, daar heb ik nu gemeente. Je kan het hier lezen dat er mocht er niet uit. Voordat de hoge priester stierf. Waarom? Wel als de hoge priester stierf, dan lag de vrijheid van de doodschuldige, die lag in zijn dood verklaard. Dat wees allemaal naar die gezegende manuel. Wat we in uw gemeente, dat degene die in die vrijstad zijn, die zijn schuldenaars aantrekt. En nu moest de hoge priester, die moest sterven om door het recht vrijgesproken te worden. Zo daarom werd die na zijn dood vrijgesproken door het recht. Zo de ziel in de vrijstad in de ontsluiting van Christus. Die is schuldenaar aan het recht. En daarom is die bloedvreker. Die is niet tevreden. Want als ik erin ga dan mag ik leven. Maar als ik eruit ga dan moet ik sterven. En hij had zo gehoopt, en gebid en geleend, en gezucht om erin te komen. En nu zou hij eruit willen. Ja, dat is ons bespaard. Ja, daar heb ik. Daar heb ik. En nu willen we eruit. En wat komt dan? Dan komt onze vijandschap openbaar. En we zullen onze vijand met God verzoend moeten worden. Zou niet als een grote bekeerde man of vrouw. Nee. Die zoveel van de heren geleerd heeft. Hij kan wel een boek dik schrijven. Ja, als je het maar nooit uitgeeft. Ja, ze kunnen zelf bij ze meegemaakt. Ja, er zijn er wel. Die kunnen tot nachts vier uur zitten praten. En er is geen spetter voor God bij. Want als de ziel onder de rechtshandelingen legt. Dan is de mond dicht. En er blijft vlees aan de posten van de deur hangen. Want dan moeten we sterven, gemeente. En nu zijn we in die vrijstad. Maar als die hoge priester niet sterft. Dan beklemt de ziel. En wat beklemt nu de ziel? Dat hij zal sterven. Voordat de hoge priester sterft. En er is die niet vrij van de wet. Kijk. Dan gaat de angst de ziel beklemmen. Dan worden het klaar. Denk aan u. O God in het klaar. In de verbanning. Want ik heb die man. Ben ik op grond van recht binnengelaten. Maar ik moet op grond van recht. In de dood van een ander moet ik eruit. En wat krijgen we dan? Dan krijgen we een neergaande weg. Een afbrekend leven. Een zwervend leven. Ja, dan zitten we echt gemeente. Eerlijk gemeente. Dan zitten we geen twintig minuten te binnen. Nee echt niet. Want dan zijn we zo arm. En zo ellendig. Ja dat weet God maar alleen. En sommige heel van, lief, van Gods lieve kinderen. daar kennen ze de ziel wel eens kwijt. Maar dan zitten we echt overal niet door. Nee echt niet. Houd het maar eens vast gemeente. Dan zitten we in eenzaamheid. Want dan zitten we met een ontsloten borg. En met een stuk schuld. Kijk. Dan hebben we nog een schuldrekening te verheffenen. Die doodslag. En dan moeten we wachten op de dood van de hoge priester. Waarom? Omdat in de dood van Christus lag de vrijheid van de kerk. Zo, wat moet er nu gebeuren? Nu moeten we met alles omkomen. En nu moeten we met een drieëne God verzoend worden. Zo, de zielen moet geleid worden naar een. Naar een afsnijdend recht. Naar een afsnijdend recht. Die al het recht van de mens wegwerkt. Ook zijn ingang bij Christus. Een afsnijdend recht. Hij bent in gunst. En dan niet in wraak uw lust. Want de eten van uw gramschap is geblust. Maar zo op Golgotha in de dood van Christus. En daar moet de ziel opgelost worden. Maar zo hij moet begraven worden met hem. Door de dood in de dood. Anders kan het niet gemeente. Daar heeft die vrijstad geen waarde. Maar nu, nu mag hij uit die vrijstad. Wanneer, wanneer de oude priester gestorven is. En dan mag hij naar huis. En hij heeft de wet. Die heeft geen wat meer op. heeft geen wat meer op. Die wet. En nu is dan die man vrijgesproken. Had hij enig recht in zichzelf? Nee. Ja, maar hoe kom ik dan, hoe kom ik dan uit die vrijstad? Ik kom van een ander. In die eeuwige vrijstad Christus. Daar is dat recht voltrokken. Dat aan mij voltrokken moest worden. Zo, ik heb een plaats overnemend recht. Een schuld overnemende borden. In de rechtvaardigmaking. Die wet. Die daar aan de deur stond te wachten voor mij. Die heeft zijn leren gevraagd. Daar is Christus. Is door die wet gedoopt. En die wet volbracht. Hoe krijgt dan de kerk de wet terug. In het stuk der dambaarheid. Waar daar helpen we aankomst? Och. Och, waar u gewoon volbracht. Zo wat gaat hij dan leren. Zijn doodigheid. En wat krijgt de ziel dan nodig? De bediening uit de ambten van Christus. Hij is uit hoge priester bedankt. En nu moet hij uit de profetisch en zijn koninklijke ambt. Zo gaat de kerk naar huis. En als hij dan op zijn plaats is. Dan gaat hij ook wel eens een keertje zingen. Wat wij willen doen. Het de 27 e Psalm En daarvan het derde vers op. Mocht ik in die heilige gebouwen. Die vrije gunst. Die eeuwig hem bewoond. Zijn liefelijkheid in schone dienst aan schouwen. Hier wijt mijn ziel met een verwonderende wand. God zal mij, dat hij mij buskent. Hier op een versteken in zijn hut. Mij bergen in verborgen van zijn tent. En op een rots verhogen uit ellend. Het derde vers van de 27ste persoon. Wat liggen er toch kostelijke lessen in een korte verklaring van die vrijsteden. Eerst zien we mens die daar gewoon in zijn gangen van het natuurlijke leven voortwandel. Misschien wel heel christelijk, heel netjes. Een keurig gezin, alles, alles. Zeer prijs en zwaardig, maar plotseling. Plotseling. Daar geschiet wat in zijn. Ja, daar ging die man morgens naar huis. En dat had hij nog nooit kunnen denken. En daar een tien uur staat die doodslager op aarde. Oh, daar gaan de handen naar de dode ogen oh op. Ach, ach, oh, waar doorheen. Ja, waar moet ik nu heen? Ja, waar zal dat allemaal? Als God dus in een prediking meekomt in de ziel opleg, En de ziel arresteert op de weg naar de hel. Dat eeuwige verdoemen is. Dan gaat dat volk al wenend over de aarde. Dus hij zegt, oh God, waar moet dat heen? Waar moet dat heen? Er is voor mij geen weg meer open. En dan gaan we in het gestald het leven. Gaat de ziel trachten op te werken naar Christus. Hij heeft wel eens gehoord van die vrije stad, maar hij weet die vrije stad niet. En er is er nog een weg, en die weg gaat hij bewandelen. En dat is hem weg van berouwboete, en tranen, en gemis. En daar gaat de ziel al van, al wandelende en wenende, de heren naar God zoeken. En als de heren die zielen vertroost, en die ziel die gestrengeld ligt aan het vader, de gods. Ja, daar weet die ziel niks van. Want voor die ziel is het altijd aan hel Hij moet verloren gaan. Maar hij wil niet verloren gaan. Hij kan niet verloren gaan. Hij moet naar het recht. En hij kan niet naar het recht. Nee, hij kan er niet heen na dat recht. Zo hij probeert zijn stand op te leven. En wat doet die ziel niet het gestaltelijke genieten. Dan gaat hij zijn tranen. Dan gaat hij zijn gebeden. zijn beloftes. Met alles gaat hij een gestalt opbouwen. Om zo een zekere. gunstige invloed. Bij Christus te kunnen. Eh, bevoorrechten. Maar dat werkt nu net niet. Want de zielgemeente. Die werkt op het leven aan. En God op zijn eer. Wat moet er dan gebeuren. Dan moet hij de dood in. En dan moet hij naar de poort naar het weg. Nou, terecht. Oh, en als je maar terecht komt, dan kun je eerlijk zeggen: je weet het, dan is het kwijt. Want dan gaat de hele bron, die vuile bron van alle wanbedrijven, die gaat open. En dan de wet ernaast. Oh, dan wordt het verloren gaan. Maar dan dat hij dat eenzijdige, dat recht in een ander. Al oh, dat recht, dan mag hij door de poort, voor de poort, door de poort, en nu achter de poort. Zo, dan moet hij met al zijn gestaltelijke, en vrouwen, en kinderen, en al zijn bezittingen, geestelijk ook, dat moet hij allemaal achterlaten. En al zijn naakte, en al zijn arme doodslager, door de poort. Om daar bediend te worden uit de hoge priester. Ik zal van de duim der milde Ja, dat doorlaten. Het hele recht is strenge rechtsgevingen. Maar het wordt zo anders in het leven. Want u moet de hoge priester sterven. Want God gaat die buiten de dood. Daar ligt de verzoening van de kerk. En zolang nou die hoge priester leeft. mag die man die stad niet uit. Dan kan hij van de verte zijn vrouw en zijn kindertjes wel eens zien. Maar hij mocht er niet komen. Hij mag niet staan in de vrijheid der kinderen gods. Zo het moet er gebeuren. Er moet een andere afsnijding plaatsvinden. En dat is de afsnijding des doods. Nu moet hij met alles te dood in. En die bloedvreker, die wreekt zijn bloed. En nu moet hij sterven. En dat is een stuk van de rechtvaardigmaking. Ach mensen tegenwoordig, die is met een drieëne god verzoend. En die hebben het goed geleerd en die kennen het nooit. Maar bij Ikomri, die noemden het Wittera. Wittera komri Want ik heb het niet over wat in het gezicht beleefd. Ik heb ook niet wel over wat in de vrucht beleefd wordt. Nee, we hebben het hier over de rechterlijke afsnijding. In het recht. In het volle recht. Dat hij beroep voor een verloren. En dat hij een welgevallen krijgt als een verdoemen is, Dat het gaat klinken, is er dan nog één? Eén uit duizend. Ja, één uit duizend. En gezond, om de mensen recht en zijn plichten te leren. Is die er dan nog? Ja, die is er. In de dood des hoge priesters. In dat hoge priesterlijke van Christus. In dat verzoenende. In dat biddende. In dat zegenende. In dat intredende. Dat is het hoge priesterlijke. Van die gezegende Emmanuel. Uit de eeuwigheid gekomen. Ja, die is er. Ja, die is er. Ik heb verzoening gevonden. Kijk dat voor rechtvaardig maken. En die mensen, die kan je direct eruit. Hoe kan je die mensen er niet uit? Die zijn keuvel en ze zijn blind. Ja. Hinkende van ja, van de jabok. Hinkende. Wat je hem Ze zijn hinkende. En als je de mond open doet, dan komt er een kruipelmond. Een kruipel mens naar voren. Ja. Die zijn het. En de restgemeente gooit het maar uit de vuilnisbak. Eerlijk. Want je bedriegt je arme ziel voor de eeuwigheid. En we hebben je er niet voor over. Dan heb ik het nog duizendmaal duizendmaal liever dat je voor die poort blijft liggen. En dat je je dood weent. Als dat je op eigen grond en recht. Naar de hel zou reizen. Blijf dan maar voor de poort leggen. En steek je handen maar. Als je zinkend. Als je zinkend mens in drijfzand. Steek dan maar omhoog. Zie op mij je gunst. Omhoog. En wees me toch een hier. Rechten heb ik niet. Grond dat heb ik niet. En verstand heb ik ook niet. Maar je ben ik. Doodschuldig. En die bloedfreken die eist. En de ziel moet sterven. In de poort, door de poort, achter de poort en uit de poort. In de vrijheid van de kinderen God. En daar zal de kerk. De eeuwig van zingen. Van die grote rechts aanbrengen. Want Sion gemeente die wordt door recht verlost en haar wederkerende doorgerecht terwijl, zo wat leert nu de Heer de mens eerst kennen het stuk der ellende het stuk der ellende dat leert God ons eerst kennen Waaruit kent gij uw we ellende? Wel uit de wet. Dat ken ik hem uit. Maar is dan mijn ellende door de wet opgelost? Nee, helemaal niet. Zal er wordt de ziel dan geleid door het stuk der ellende. Naar de vraag van de ellende. De onafwendbaarheid der ellende. Is er dan nog een weg? Om zulke welverdiende straf te ontgaan. En wederom. Wederom. Met God. Met God. In een verzoende betrekking, Is. Is er dan nog een weg. O die weg. Naar die prijs. Naar die een enige christ. De grote vrijstad, Ja de zevende. De volmaakte. De eeuwige. De onveranderlijke. De altijd openstaande. En altijd rechtsprekende. Die vrijstad. Voor een doodschuldig mens. Die geen grond kan vinden in zijn tranen. Geen grond in zijn gebedjes. Geen grond meer in de beloftes. En geen grond meer in zichzelf. Maar die maar moest zinken. En maar zinken. En maar zingen, Totdat hij zingt. en zakt. Op die eeuwige rotsteen. Wiens werk volkomen is. Dan gaan onze onvolkomen gebedjes. die gaan er wel uit. Zij. En daar zal zijn naam. die zal eeuwig. de eer ontvangen. Zijn naam. En dan gaat de ziel. De overtuigde, de ellendige, de uitgesloten op grond van recht, door de poort, achter de poort. Om bediend te worden uit het hoge priesterlijk kamp van Christus. Totdat de ziel zal sterven. En dan mag hij vrij uitgaan tot degene die hem lief en waar zijn. En wie is dat? Dat is de vader. Daar gaat hij naar want Gods kerkgemeente die moet naar huis. Zou je er wel eens goed om denken. En mijn onbekeerde medereizigers. Bij het klimmen uwer jaren. Jonge mensen in ons katte Denk je er wel eens om. Dat in één morgen was die man totaal uit zijn doen. Hij was in één keer voor altijd weg. Want hij had een moord gedaan. Hij moest alles verlaten. Maar ook die morgen kon zijn leven geweest hebben. En we jonge mensen in ons midden. Als ze nu morgen zouden zeggen tegen je. En zij is niet meer. Ja, ja. Dat is echt niet denkbeeldig. Zouden we dan kunnen zeggen dat we zijn door die poort gegaan? Of zouden we dan kunnen zeggen dat we die stem van die bloedvreker gehoord hebben? Zouden we dan kunnen zeggen er is een tijd geweest in mijn leven dat ik moest zeggen ik wou vluchten. Maar ik kon nergens heen zodat mij de dood voor ogen scheen. En niemand zorgde voor mijn ziel. Niemand. En uw eeuwigheid. Want we reizen allemaal naar die eeuwigheid, gemeente. Mocht het dus op je hart gedrukt worden. Maar die vrijstap, die is er nog. En die vrijstap. Dat waren gebaande wegen. Dat aan God is een eeuwige liet. Gebaande wegen. En daar stonden bordjes vliet. Want in die vrijstad geliefde. Daar mochten geen ophouders op de weg. Nee die kan je niet gebruiken. Want het gaat om je eeuwige ziel. Het gaat om je leven. Dan geen ophouders. Nee. Maar wel die bloedvleken. En aan de andere kant de duiven. Maar nou dat koor. Van die worstelende ziel. Kan niet meegetrokken worden. Nee het kan niet. Waarom? van vader harte Dat is de troost voor gods kind. Geliefde. We gaan eindigen. Maar ik hoop toch van harte. Dat er nog een volk in ons midden mag zijn. Die wel eens op die vrijstad geblikt hebben. Ja die wel eens op grond van recht die vrijstad ingegaan zijn. En die zitten nu te wachten op de dood van de hoge en misschien zijn er wel in ons midden die die dood meegemaakt hebben. Die nu staan in de vrijheid van de kinderen gods. Die hebben weet, die weten wat het is, die vreest. Ja, dat goorn. Dat raar. Oh, die steen. Ze hebben wel eens het hart van die hoge priester horen kloppen. En nu uitziende naar zijn dood. Ja, wat is toch een mens? Nou zo zal hem nu zo moeten worden. In de dood van Christus. Ligt het leven voor de kerk. Omdat het leven van de kerk. Zou eindigen. In de dood van Christus. Heere, gedenken. Ons een Amen. O Heere, we hebben er enkele woorden van mogen ze. Maar wil hij de prediken nog eens worden. Wil hij ons goed en nabij zijn. Wil hij nog dragen en verdragen. En alles wel maken met u zelf. Hoor en verhoor, o God. We smeken het van u. Om uw verbond, om Christus willen. Amen. Onze slotzang zei Psalm 118 in het negende vers. De heer wou wel hard kasteinig, maar hij stortte mij niet in de dood. Verzachte vaderlijk beleid redde mij uit alle nood. Ontsluit, ontsluit voor mijn schreden, de poorten der gerechtigheid. Door deze zal ik binnentreden en de loof van uw majesteit, zere majesteit, het negende van de honderd en de persoon. 46 gulden en 4 cent en bovendien nog ontvangen een gift voor de uitbreiding van de kerk van 1000 en 1 van 200 en, 1000 gulden en 1 van 250 gulden voor de school een gift van 500 gulden en 1 van 25 voor de enbouma zending een gift van 25 gulden. Al het medeleven betoont, zegt de kerkraad hierbij. Naast de heren. alle hartelijk dank. Verder nog, bekend gemaakt dat woensdagavond om 8 uur zal er kerkraadsvergadering zijn. Zal die enige. Zaken hebben, die kunnen om acht uur terecht bij de kerkraad. Ga dan zenuwen en dan komt zegen de Heere zegene u en hij begoedt u. Heere doet zijn aangezicht over u lichten. Hij zei u genade Sture verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.